Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigde Staten te de strijd tegen de islamitische staat... ondanks de onthoofding van journalist James Foley. Dat heeft president Obama gezegd in een reactie op de moord. Volgens hem is de ideologie van IS failliet. In de 21ste eeuw is geen plaats voor een groep als IS, zei hij. Obama sprak niet rechtstreeks over nieuwe bombardementen... maar zei wel door te gaan met wat nodig is om geweld te vervangen... door hoop en beschaving. In de video van de onthoofding wordt Folie gedwongen te zeggen dat de aanvallen van de VS op stellingen van IS tot zijn dood hebben geleid. Acht vrachtwagens van het Russische hulpconvooi zijn aangekomen bij de grens met Oekraïne. Ze zijn de Russische kant van de grens overgestoken en staan nu in niemands land. Onduidelijk is nog wanneer ze doorrijden. Oekraïne wil dat de lading eerst grondig wordt onderzocht. De drugs vertrokken ruim een week geleden uit de regio Moskou. Lang was onduidelijk of Kiev het convoy zou toelaten. De drugsbezochte McDonald's ter wereld in Moskou is gesloten door de Russische voedsel- en warenautoriteit. De hygiëneregels zouden zijn overtreden, maar het zou ook een tegenmaatregel kunnen zijn tegen de westerse sancties tegen Rusland. McDonald's bestudeert het besluit nog en zegt dat alles gedaan zal worden om te zorgen dat de Russische medewerkers aan het werk kunnen blijven. Ook drie andere vestigingen van de fastfoodketen in Moskou zijn gesloten. In totaal heeft McDonald's 113 restaurants in de Russische hoofdstad. Zwemster Femke Heemskerk heeft op de EK in Berlijn zilver gehaald. Op de 100 meter vrije slag was alleen de Zweedse Sarah Sjöström sneller. Het is al de derde zilveren medaille voor Heemskerk dit toernooi.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 I'm not Verder brouillard mystérieux. Parfois le rij, fait de banquise, pis préférait par cent furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux.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 Ik als ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga maar voeten zo maar op, ik voel me als ik dans. Ga maar dan swingen je zo lekker dat te gaan als ik dans. Steek ik hand op. Ga voeten zo ik voel me voeten zo ik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 Die Fm. FM's antwoord. 106.9 FM. Smoothest car on the block. Yes, the noob.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 That's right. If you think I'm burning out, I never am wow. En zomer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 a pair you